Ik was gisteren in het Zeemuseum en daar zijn ze van plan een tentoonstelling te houden over beschilderde meubelen. Dat hebben ze toch al eens gedaan? Ja, maar ze willen het nog eens doen. Vind je dat leuk? Ik vind dat wel leuk. Ik heb beloofd dat ik zal nadenken over een um, verspreidingskaart van het voorkomen van beschilderde meubelen in boedelbeschrijvingen in de vorige eeuw. Het zou eens kunnen zijn dat ze alleen... ...rond de Zuiderzee voorkwamen... ...en dat is voor het zeemuseum heel interessant. Ja? Denk je dat? Dat dat interessant is? Nee, dat ze alleen... ...rond de Zuiderzee voorkomen. Ik weet niet, ik weet ook niet... ...waarom ik dat denk, maar... ...ik wou jou vragen of jij dat eens... zou willen nagaan. Dat zou er meteen... ...jouw onderzoek kunnen worden. Moet ik daar meteen op antwoorden? Nee, je moet er eens over denken... Ik wou om tien uur vergaderen over een verzoek van Balk om een spreker te leveren voor een congres over mentaliteitsgeschiedenis. Moet ik er ook bij zijn? Je mag erbij zijn. Nou, dan laat ik het dit keer maar schieten. Maar Lien moet erbij zijn. Mo moet dat echt? Ja, want het gaat ook over de verhouding tussen ons vak en de mentaliteitsgeschiedenis. Dan, dan kom ik wel. Je hebt nog tien minuten om aan het idee te wennen. Heb je misschien even tijd? Uh, ik heb nog precies 10 minuten. Kan ik dan misschien nog wat met je bespreken? Ga je gaan. Ik hoor dat jullie vorige week besloten hebben om namens de afdeling... het voorstel in te dienen in de instituutsraad om in de hal een bezoekersboek neer te leggen... en eventuele bezoekers te verplichten om daarin hun naam en het doel van hun komst in te vullen. Ben ik daarover juist ingelicht? ja. Dan wil ik toch wel aangetekend zien dat ik daar volstrekt tegen ben. Naar mijn mening ligt dat op of... Al over de grens van wat nog oorbaar is. Dan is het jammer dat je het niet was. Ik kon niet weten dat dit behandeld zou worden. Eigenlijk zouden dergelijke zaken van belang enige tijd van tevoren geagendeerd moeten worden en worden rondgezonden. De aanleiding was de diefstal uit de portefeuille van Ad. En dat is nu juist een van de redenen dat ik er tegen ben. Want door zo te handelen worden alle bezoekers tot potentiële misdadigers verklaard. En daar heb ik ernstig bezwaar tegen. Ik denk niet dat ze dat zo zullen zien. Nou... Kan ik al binnenkomen? Of... Ja, natuurlijk. Ga, ga maar voor zitten. <coughs> Degene die echt van plan is om wat te stelen, zet zijn naam natuurlijk niet. Het is meer een preventieve maatregel. Wie zijn naam heeft gezet, zal ook niet zo gauw in de verleiding komen. En dat is nu Ket's... precies mijn bezwaar. Ik vind dat een bezoeker recht heeft op anonimiteit. Alle archieven hebben tegenwoordig op zo'n boek. En de Hans de kamer van de Bibliotheek vertrouwd in. Ik weiger dan ook altijd principieel om daar in mijn naam te zetten. En ik vind dat ons bureau daar niet aan mee moet doen. Goedemiddag. Goed. Hallo. Um, ja, ik ken je een standpunt. Ik zal het aan de instituutsraad overbrengen. Maar we gaan nu vergaderen. Ben je daar ook bij? Ik zou nog wel eerst willen weten wat je precies gaat zeggen. Als je het voor me opschrijft, dan lees ik het voor me. We gaan nu vergaderen. Doe je mee? Waar gaat het over? Um, over een verzoek van Balk om een spreker te leveren voor een congres over mentaliteitsgeschiedenis. Dan nou, geloof ik dat ik dat dit keer maar voorbij laat gaan, want ik heb nog enkele zaken uh, af te handelen. Goed, nou hoor je voor mij wel wat het besloten is. Zal ik de tussendoor maar open laten, want daar is nou niemand. Ik ga daar wel zitten. Dus we mogen roken. Nee, want Bart komt oh, ja. weer terug. Jij komt toch hier weer terug, Bart? Huh? Maar, ik was het wel van plan, maar als jullie willen roken, dan blijf ik wel hiernaast uh, zitten. <laughs> nee, dat kan niet. Markten wordt niet gebroken. Yeah. Maar het raam mag Ik. toch wel open? Het raam in de hoek mag op een kier. <kijen> Mocht iemand die enige voorziening wenst aan te brengen... Mm. dan uh, beginnen we. Is iedereen er? Uh, behalve Richard. Die is er vandaag niet. Joost heeft gevraagd of hij weg mag. Plekken. Ja. Um, de Landelijke Vereniging mm. voor Historici... Nee, je wil... In het voorjaar van 1983, 83 let wel, een congres houden over mentaliteitsgeschiedenis. Balk zit in het bestuur. Hij heeft mij gevraagd om een spreker te leveren. De eerste vraag is of we daarop moeten ingaan. En als we erop ingaan moeten we beslissen wie we daarnaartoe afvaardigen. Wie heeft over de eerste vraag een mening? Ja, ik vind dat we dat zeker moeten doen. Zo'n kans krijg je maar één keer. Dat vind ik ook. Dat lijkt me een mooie uitdaging. Lijkt me heel leuk. Ja. Ik vind dat we bij ons vak moeten blijven. We zijn geen historici, dus we moeten ook niet aan een congres van historici meedoen. Maar het bulletin richt zich toch ook tot historici? Maar dat betekent toch niet dat wij ook historisch onderzoek moeten doen? Mag ik u misschien even storen? Er is hier een bezoeker die iets wil weten over bier- en wijnfeesten. Hij zegt dat hij al eens eerder is geweest. Heb je gevraagd hoe hij heet? Hij heeft zich niet voorgesteld. Maar dat zal Bremer wel weer zijn. Kun <kijkt> jij hem niet helpen? Ik heb hem de vorige keer ook niet geholpen. Ik ga wel even. Wat voor onderzoek moeten we dan volgens jou doen zien? Naar regionale verschillen. En waarom zouden we niet ook historisch onderzoek mogen doen? Omdat wij gespecialiseerd zijn in de vragenlijstmethode. Je moet me niet kwalijk nemen, maar ik vind dat toch wel een erg bekrompen opvatting. Mag, mag ik heel even... We houden ons toch ook bezig met, met sociale verschillen? Met regionale en sociale verschillen. Ja, gelukkig. Nee, ik, ja, ik dat toch goed begrepen. Maar dat betekent toch niet dat we ons niet ook nog met de mentaliteitsgeschiedenis moeten gaan bezighouden? Ik zie niet in waarom niet. Als we dat leuk vinden, dan moeten we dat zeker doen. Jij kunt de anderen toch niet voorschrijven wat ze moeten doen? Sien heeft natuurlijk gelijk dat we allemaal op één noemer moeten zitten, anders verliest de afdeling haar karakter. Maar volgens mij is wat wij doen mentaliteitsgeschiedenis. Aan die regionale en sociale verschillen ontleden de mensen hun identiteit. Vroeger noemden ze dat groepsbewustzijn volkskarakter. Dat idee is de grondslag geweest van ons vak. Nu zien we wel in dat dat ook aan verandering onderhevig is, maar het blijft toch de kern van ons onderzoek. Dat betekent dat wij op het terrein van de mentaliteitsgeschiedenis een hele lange traditie hebben. Maar Guntherman koppelt die veranderingen toch ook aan de conjunctuur? En jij zelf ook? De economische conjunctuur schept de voorwaarden, maar de sociale omstandigheden en meer in het algemeen het geestelijk klimaat waartoe dan ook het groepsbewustzijn behoort, komen daarbij. En die zijn voor ons veel interessanter. Het gaat bijvoorbeeld om de tradities en die zijn per definitie <coughs> niet rationeel. Kortom, als er iemand op dat congres het woord moet voeren, dan zijn wij dat. Was het bremer, Tjitske? Ja. ja. Tjitsche, ik heb net uitgelegd waarom wij volgens mij voor dat congres een spreken moeten leveren. Kort komt het op weer dat wij ons bezighouden met... Tradities, dat die tradities samenhangen met groepsbewustzijn en dat we daardoor met ons onderzoek op het terrein van de mentaliteitsgeschiedenis zitten. Wie is het daar niet mee eens? Sim? Ik ben het er niet mee eens, maar ik zeg er niets meer over. Deelt iemand het standpunt van Sim? Ik vind dat wij daarbij horen. Ik ben het met jou eens. Ik ook. De anderen ook? Ja. Dan komt nu de vraag wie we moeten leveren. Ik wou dat zelf dit keer nou eens niet doen. Ik vind dat een van jullie het maar eens op je moet nemen. Wie? Ik wil dat wel doen. Ik ook wel, maar ik weet alleen niet of ik dan al zover ben. Wacht, wacht, wacht even. Ik ga even een blaadje. Uh, dus, één, Mark. Twee, Gert. Zet mij er ook maar op. Ja, maar mij ook. Goeie hemel. Ja, ik heb hier een lijstje met namen van mogelijke sprekers met hun onderwerpen. Dat zijn in alfabetische volgorde Frits Bloembergen over groepscultuur in Weesp in de 17e en 18e eeuw. Mark over middeleeuwse groepsculturen. Mm -hmm. Muller over de kerstboom in de 19e eeuw... als afspiegeling van de veranderende opvattingen over godsdienst ja. en gezin. Mm -hmm. En Wichelaar over de veranderingen in de openbare feestviering in de 19e 20e eeuw... als voorbeeld van mentaliteitsverandering. Mm -hmm. ja. Die vier staan ex equo. Uh, ik heb mezelf daar nog aan toegevoegd. Als reserve over broodgebruik en groepsbewustzijn... Mm. Voor het geval die hm? eerste vier geen van alle in het ja. programma passen. Hm? Maar ik zou verreweg het liefst te zien dat jullie een van die vier nemen. In hm? de eerste plaats, nou ja, niet in de eerste plaats. Hm? Omdat ik op het ogenblik tot de nok vol zit. En vooral omdat het hoog tijd wordt dat iemand anders op de afdeling is naar buiten treedt. Voor de afdeling is dat beter. Ik zal het bespreken. Ik wou binnenkort met de hoofden praten over de stroomleiding van het jaarverslag. Kun je morgen. Kunt u vandaag over een week? En wat voor dag is dat? Dinsdag, de achtste. Uh, dan kan ik. Uh, acht uur half 9? 8 uur. Dus dinsdag 8 december om 8 uur. Zien. Dag Maarten. Hebt u nog een kop koffie voor meneer Wigbold? Ik zal eens zien of er nog één is, u bent laat. Ja, ik ben laat. Kom je van het WG? Ja. Hebben ze nou al wat gevonden? Dat hoor ik volgende week. Hoe lang heb je dat nou eigenlijk al? Oh, heel lang. Maar het wordt erger. Dat is vast omdat je veel te hard werkt. Nee, dat is niet. En toch moet je daarmee oppassen. Den Uil werkt veel harder. Maar jij bent Den Uil toch niet? Nee, daarom werk ik ook niet zo hard. Um, een uitnodiging voor een gesprek met Gunther Mann, een paar van zijn leerlingen en twee Wageningers over het onderzoek naar de voeding in Noordwest-Duitsland en Nederland. Dat lijkt me meer iets voor jou. En een brief van Appel voor mij. Dat Günther Mann wegens overbelasting bedankt voor de uitnodiging om op het symposium in april, ter gelegenheid van de 75ste jaren van Seiner, een lezing te houden over de Europese atlas. Maar wat moet ik daar nou mee? Nou, toe gaan. Dat betekent dat onze opvattingen over de atlas niet gehoord worden, tenzij jij het van hem overneemt. Gunterman en jij zijn de enigen onder de jongeren die dat kunnen. Maar dat kun jij toch veel beter doen? Jij is aan jou gericht. Ik, ik kan onmogelijk. Dat is volgende week al. De week Daarop moet ik naar Antwerpen. Ik moet die lezing nog schrijven. Ik kan echt geen dag missen. Schrijf mij liefst per omgaande dat je doet. Ik zou het echt een ramp vinden als opnieuw alleen de verouderde opvattingen van de oudere generatie gehoord werden. Met hartelijke groet, Karl. Hartelijke groet, Karel. Bovendien is het jouw onderwerp. Maar het is in het Duits. Stel niets voor. Het is een gesprek. Je zit met z'n allen om een tafel. Er zijn ook nog Nederlanders bij. Die Duitsers verstaan allemaal wel een beetje Nederlands. Ik moet niet eens heel interessant vinden om te horen wat jij doet. En jou is het heel interessant om te horen wat zij doen. Een mooie ervaring. Is ook goed voor de afdeling? Nou, ik weet het niet hoor. Ik moet er eerst nog eens over nadenken. Maar doe dat maar. En schrijf hem dan dat... Ik je gevraagd heb in mijn plaats te komen. Je kunt er gewoon in het Nederlands schrijven. Dat kan ik lezen. Dag de Haald. Dag Maarten. Hoe is het afgelopen? Uh, meneer Balk zoekt je. Uh, ik, ik zal er naartoe gaan. Les dat maar eens. Brief van Appel. En wat zeiden ze? Uh, ze zeiden nog niks. Volgende week krijg ik de uitslag. <laughs> wat hebben ze dan met je gedaan? Mijn longfuncties gemeten. Hoe gaat het dan? Heel hard in een bal blazen. Ik moest ontzettend hoesten. Ik kreeg een enorme kriebel aan mijn lippen. Maar je hoort het dus pas volgende week. Ik kan er niks aan doen. Nou, dan wachten we maar af. Ik heb de indruk dat ik het gesprek van de dag ben. Ze hebben het in je agenda gelezen.